Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en het is het nieuws van NOS op 3. Bij 1 heeft uitgelegd waarom ze de nummer 2 van de partij eruit hebben gegooid. Quincy Gario werd twee weken geleden geschorst als lid. De partij heeft op een ledenvergadering verteld waarom ze die keuze maakte, zegt verslaggever Ewout Kiviet. Ze vertelde dat er al tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen, dus in maart... Verschillende meldingen over manipulatief gedrag van Gario binnenkwamen. En daar is uiteindelijk onderzoek naar gedaan door een advocatenbureau. 16 mensen hebben daar hun verhaal gedaan. 16 vrijwilligers, medewerkers van bijeen. Uit die verhalen komt naar voren dat hij manipulatief zou zijn, zou stoken en niet open zou staan voor een gesprek. Quincy Gario ontkent de beschuldigingen. Hij zegt geschrokken en verdrietig te zijn. Duizenden mensen lopen een protesttocht door Amsterdam. Omdat ze het oneens zijn met coronamaatregelen. Deze vrouw doet ook mee. Ja. Het is fijn, ik vind het fijn dat we allemaal zwaaien en in zo'n wijk lopen en iedereen uh, ja, voelt zich ook gesteund, want dit gaat over vrijheid. In meer steden over de hele wereld wordt onder de noemer Worldwide Demonstration geprotesteerd. In het Zeeuwse Hulst is een feest helemaal uit de hand gelopen. Een meisje besloot een feest voor 60 man te geven, terwijl haar ouders op vakantie waren. Na klachten van buren over geluidsoverlast maakten agenten er een eind aan, maar dat viel niet in de smaak. Sommige feestgangers bekogelden de politie met stenen. Vijf mensen zijn ...opgepakt, waaronder het meisje. En de duizenden bomen die zijn omgewaaid in het Utrechtse dorpje Leersum... ...na een valwintermaand terug, krijgen een tweede leven. De zaag gaat erin om er bankjes van te maken. In de rugleuning wordt de tekst Leersums stormbankje gegraveerd. De makers denken dat het fijn is voor de emotionele verwerking van de dorpsbewoners. Dat mensen toch zo'n bankje... ...een plekje hebben in het bos of op een plek in Leersum... ...dat ze toch dat bankje is daarvan... ...en dan met het graveren erin en dat dat wel bijdraagt. Ja. De bankjes komen op de mooiste plekjes te staan... ...en het geld dat ze opbrengen gaat naar de mensen die schade hebben. In totaal maakte de valwind naar schatting voor 7,3 miljoen euro kapot heb ik het weer nog. Vooral in Limburg en Brabant regent het. In Noord-Holland schijnt de zon nog even. Het is 22 tot 27 graden. Vanavond en vannacht trekken de buien verder het land in. En het kan flink gaan plensen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij knoop het Rotterpolderplein 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de verkeersinformatie.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 van een heel goed uh, album, The Chinese Ball. Worden hier Philip Bailey en Phil Collins en The Easy Lover. CFM Race Radio, pit Report. Pit Report! Zo, zo, ik wou bijna zeggen zo de knetter, wat hebben wij uh, zondag uh, meegemaakt uh, op Ja, en uh, teambaas uh, Christian Horner uh, uh, van, van Red Bull.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 positief Positieven, uh, zeg maar, uh, tijdens uh, het testen. Hij heeft niets met positief, te maken. Nee, nee, nee, <laughs> nee, nee, nee. Wij blijven wel een beetje positief, en gaan een uh, lekkere plaat voor je draaien. Hier is Omi en de cheerleader. In a She stays strong, yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I want All these other girls are tempting, but I'm.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 088-811-3420. Dan kijk ook even op de website. www.dierenthuiskennemeland.nl Want ook Greet verdient een thuis. Een lekkere Hollandse naam als Dier van de Week. Greets. ga voor Greet of de andere leuke dieren inderdaad... naar het Kennemendierthuis in Zandvoort, Nieuwnoord. En hier is Brenna Mars en de Abtang Fang. is de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 Don't believe me, just why. Don't believe me, just why. Don't believe me, just why. Don't believe me, just why. Hey, hey, hey, oh. Before we leave, let me tell you a little something.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 Don't own it If you've said it and flown it yeah. what a Saturday we Bruno Mars en de Uptown Punk. Een hit van weer een paar jaar geleden. Het blijft gewoon een lekker plaatje. Zaterdagmiddag bij CFM. De zat voort op zaterdag. En we gaan uh, hockeyen. Nou, albert -Jan en ik in dit geval niet. Maar we gaan wel uh, even aandacht besteden aan het uh, vrouwenhockey. Ja, want die wedstrijd is inmiddels ook afgelopen. Maar de Nederlandse hockeysters zijn het Olympisch toernooi moeizaam begonnen. De ploeg nam pas in de slotfase afstand van India 5 tegen 1.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 Worden herhaald. Want... Ga jij nog slapen trouwens? Of... Nee, ja, ja, ja, zeker, want het is uh, nu zeven uur later daar. Dus uh, als morgen uh, zes uur is, dan zijn ze weer vol bezig. Dus dan uh, moet ik weer gauw uh, voor de tv. Nee, ik maak lange dagen. Oké, okay. dat was hem even. Dankjewel. De, de update van de Olympische Spelen. Zodanig het uh, mooie gedicht van de dag. Ik ga zwemmen, maar eerst uh, onder meer nog de, uh, deze van uh, Harry Klokkenstein.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 Op aljaarsavond, je stoken, voor vooral die autobanden ook te te Ik zou best nog wel een keertje met die haren naar aarde willen kijken. In het zuiderpark de lange zee, een warme wort, super, als om jij. Lekker kankeren op dat jouw Wanderburg en die lange van Vianney.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 Als ik geen nee zou zijn Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger Een nachtje hier willen stappen Op m'n boeg een werfje halen En daarna dansen in de marathon En afloop op het restwerkse plan Een harenkie gaan hoppen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 als ik geen hagen nee zou zijn Ik zou best nog wel een keertje Ach, wat leg ik toch te in? Want Den Haag is door de jaren zo veranderd Voor mij toch buitenvlucht. te vlug. Dat nieuw Babylon moest dat dat trouwens Eigenlijk dan wel zo nodig komen Zo komt die oude waar te ver van beracht, Dus van vanuit meer terug heen oh, oh Den Haag Mooie stad Achter de Danny De schilders weg De lange potie En het pleb oh, oh, Den Haag Ik zal met niemand Willen Rally. Met een gaan Hulli.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 Harry clockensteen in full oh, oh, dinner the with in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 Als je nou wil weten wie hier eigenlijk verantwoordelijk voor is. Dat is Mart Hoogkamer. Dat is namelijk zijn nieuwe single Ik ga zwemmen. We gaan nog een lekkere Nederlandse draaien voor je. Straks na vijf uur veel meer bij Entertainment voor You. Maar eerst, wat zou jij doen? Als er nooit meer een morgen zou zijn. En de zon viel in slaap met de maan. Heb je enig idee wat een je zou doen als je nog?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 Marco en Ali met uh, Wat Zou Je Doen. Inderdaad, zo is het. Dat zei ik al. We gaan nog één uh, uh, plaat voor je draaien. Dan uh, de eindtune uiteraard. Zandvoort op zaterdag met nu uh, Michael Jackson. to you, life this so bad at all, if you live without the walls. Van de betere plaat van Michael Jackson. Je hoorde afdabool. Afkomstig van het gelijknamige, van het gelijknamige LP.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 En de voetbaldames die zijn ook aan het voetballen geweest. Die hebben de, tegen Brazilië, de gedoodverfde uh, nummer 1 van de pool, gespeeld. En daar is de, was de eindstand 3 tegen 3. De hockeydames hebben met 5-1 gewonnen. De, de, de acht stu, met stuurvrouw, om het zo maar te zeggen. Die uh, zijn rechtstreeks door naar de finale. Ja, die zijn goed, de, goed hè. Ruit Gal heeft zich geplaatst voor de dressuurfinale.